4 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. In het Kamerdebat over de verkiezingen hebben verschillende partijen kritiek op de mogelijke samenwerking tussen VVD en PvdA. Een meerderheid van VVD en PvdA koerste aan op een coalitie van die twee partijen. Later vandaag zullen de informateurs Kamp en Bos worden aangewezen. Premier Rutte zei dat de adviezen van de fractievoorzitters leiden tot een onderzoek naar een twee-partijenkabinet. PvdA-voorman Samson zei dat het draagvlak ontbrak om er meer partijen bij te betrekken. Speler de Roemer herhaalde dat hij graag een rol had willen spelen. Hij wil een onderzoek naar een centrum-links-kabinet. We hebben bij de VVD en de Partij van de Arbeid... niet te maken met slechts meningsverschillen over tempo en omvang... maar met totaal botsende visies. Het zijn grote ideologische verschillen... een compleet andere kijk op de samenleving... een radicaal ander mensbeeld... Ook CDA-leider Buma benadrukte dat VVD en PvdA elkaar in de campagne hard hebben aangepakt. Volgens Buma is er nu een geforceerd beeld van twee kemphanen die ineens vrienden zijn geworden. Het deed me een beetje denken aan een liedje wat ik mij herinner uit mijn jeugd van Danny Christian. Wij zijn twee vrienden, jij en ik. Twee dikke vrienden, jij en ik.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 In Blerik bij Venlo woedt een grote brand bij een recyclingbedrijf. De brand is ontstaan in een buitenopslag waar lege inktcartridges liggen. In de omgeving van Venlo en ook op de Floriade is de rook goed te zien. Een deel van de Floriade is uit voorzorg ontruimd en de kabelbaan op de Floriade is dicht. De rook trekt ook al over de snelweg A67. De brandweermeter voor schadelijke stoffen zijn vrijgekomen bij de brand in Blerik. Het alarmnummer 112 was gisteravond in de regio Amsterdam 20 minuten onbereikbaar. Tussen 10 over 8 en half negen s'avonds kon er niet gebeld worden met de 112. En ook niet met het 0900-politienummer voor niet urgente zaken. Volgens de politie werd de storing veroorzaakt door werkzaamheden aan de nieuwe meldkamer op het hoofdbureau van politie in Amsterdam. Er worden aanpassingen gedaan om uitval van het alarmnummer in de toekomst te voorkomen. De 112-storing heeft volgens de politie niet geleid tot problemen in de hulpverlening. De dekkingsgraad van de pensioenfondsen is de afgelopen maanden verbeterd. Hij staat nu op 97 procent. Dat is nog ruim onder de minimumnorm van 105 procent... die de Nederlandse bank als toezichthouder oplegt. Met deze niveaus blijven pensioenfondsen genoodzaakt maatregelen te nemen... zoals de verhoging van pensioenpremies en verlaging van uitkeringen. De hogere dekkingsgraad komt doordat de beurskoersen de afgelopen maanden zijn gestegen. De Pensioenfondsen die ook in aandelen zitten profiteren daarvan. Het weer. Vanavond en vannacht vanuit het westen toenemende bewolking. In het noorden kan wat lichte regen of motregen vallen. Minima 11 graden aan zee tot 6 in het binnenland. Morgen overwegend bewolkt. In het noorden wat regen of motregen En dan wordt het een graad of 16. ABB Verkeersinformatie. Het is wat minder druk dan gebruikelijk. Op dit tijdstippen staat 30 kilometer file in totaal. De meeste files staan in de regio Rotterdam. De langste files staan daar op de A20, van Hoek van Holland naar Gouda... voor knopen de Bresseplein 4 kilometer, voor Moordrecht ook 4 kilometer. En de andere kant op op de A20 richting Hoek van Holland... tussen knopen de Bresseplein en Rotterdam Centrum 4 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is weer vrij.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 Macro. Ariel Wasmiddel, twee flacons of één pak van 37,98 voor 18,99 euro. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. Waar wij gaan beginnen zometeen aan ons politieke vraaguur vandaag met Thijs Niemandsverdriet, politiek redacteur van NRC Handelsblad. Paul Jansen, chef politieke redactie van De Telegraaf. En Lieke Smits van Rood, dat is de jongere organisatie van de SP. En zij is daar voorzitter van. Om twee uur is hier het debat over de verkiezingsuitslag begonnen. En natuurlijk eigenlijk het debat over het verslag van verkenner Henk Kamp. Die kwam tot de conclusie, dat weten u we allemaal... dat een coalitie tussen VVD en Partij van de Arbeid... als eerste geprobeerd moet worden met twee informateurs. Is dat nou een formaliteitje of is het een echt debat? Misschien stiekem een soort politieke beschouwing toch geworden? Waarbij VVD en Partij van de Arbeid het nog wel lastig zouden kunnen krijgen. Verslaggever Anne de Jong die vroeg dat vlak voordat het debat begon... aan de ingang van de Tweede Kamer... Aan Alexander Pechtold van D66 en eerst aan SP-voorman Emiel Roemer. Heeft u zich voorbereid op een lange zit vandaag, meneer Roemer? Ik denk dat het nog wel eens mee kan vallen. Ja, u gaat uh, niet keihard uh, de oppositie voeren... Uh, gelijk de interruptiemicrofoon uh, nou ja, bemannen de hele dag? Je weet nooit van tevoren hoe het een debat gaat lopen. Uh, maar er is natuurlijk nog heel veel onzeker. En je zult ook twee partijen tegentreffen, uh, straks die heel weinig willen zeggen... omdat ze met elkaar aan tafel zitten. Daarover ga ik natuurlijk nog wel het nodige zeggen en het nodige bevragen. Maar uh, uh, ja, als je weinig antwoorden krijgt, dan zullen dat geen hele elle lange debatten worden. U verwacht dat u geen antwoord krijgt op de vragen die u al in uw hoofd heeft zitten? Uh, nou, Laat ik zo zeggen, alle vragen die gaan over de inhoud en bent u van plan om dit of dat te gaan doen... dan krijg je geen antwoord op, dat weet je van tevoren. Dus ja, die ga ik ook niet stellen. Nee. Het uh, rapport van Kamp is duidelijk. Ze gaan het eerst proberen met PvdA en VVD. Is dit dan de eerste dag oppositie voor de SP? Nee, want ik verwacht dat ze daar niet uitkomen. Misschien zit ik ernaast, maar ik denk als je gezien hebt wat ze opgeschreven hebben en wat ze hun kiezer hebben voorgehouden, dat staat mijlenver uit elkaar. Ja, dat heeft, dat heeft niks te maken met een verschil van mening over tempo of omvang, maar er zit echt een, een, een enorm verschil van visie, van, van mensbeeld achter. Dus het lijkt mij bijna onmogelijk of je moet uh, iets hebben opgeschreven waar je helemaal niet achter staat. Gaat u dat proberen aan te geven, vandaag, die verschillen tussen de partijen. Bijvoorbeeld, heeft u al iets in gedachten? Nou ja, kijk, pak ze eigenlijk allemaal. Pak alleen ontwikkelingssamenwerking. De ene wil dat 3 miljard te bezuinigen en ziet de hele wereld alleen als een vrijhandelszone. De Partij van de Arbeid mag ik hopen dat ze nog steeds willen investeren in mensen. Kijk naar de hele ontslagbescherming. Kijk naar uh, marktwerking in de zorg. Ja, pak alle uh, de, de hypotheekrenteaftrek. Overal staan ze uh, niet alleen mijlen ver uit elkaar, maar hebben ze ook een compleet andere visie erachter. U heeft al eerder aangegeven, u bent eigenlijk voor een kabinet over links, zoals ze dat zeggen. Ja. Heeft u meneer Buma en meneer Pechtold al gebeld of ze wel met de SP willen samenwerken? Nou, kijk, ik heb natuurlijk ook gelezen en gehoord wat, ze, wat andere partijen hebben gezegd. Die wachten dit eerst af, maar ze sluiten nu wel allemaal uh, niks uit. Dus, uh, dus ja, wachten wij dit ook maar eerst even af. Meneer Pechtold, heeft u zich voorbereid op een lange zit vanmiddag? Nou, we krijgen nog wel even een debat. Het is niet alleen maar het installeren van nieuwe collega's en ook overigens van de... Collega's die doorgaan, ook ik moet weer opnieuw uh, een periode aanvangen. We krijgen natuurlijk ook een debat over hoe gaat uh, de formatieperiode nou precies uh, verder. Ja, want uh, minister Kamp, die was even geen minister meer, is gaan verkennen, heeft een uh, rapport geschreven. PvdA en uh, VVD samen. Betekent dat dat de eerste dag van de oppositie vandaag begonnen is voor deze Nee 60 Nee hoor, nee, nee. Ik, ik kan mij van, van eerdere formatie periodes herinneren dat het nog wel eens een paar keer alle kanten kan opschieten. Uh, dus zij gaan nu beginnen en dat is ook denk ik uh, in, in, in lijn met de uitslag van de verkiezingen. Maar uh, wie er uiteindelijk in oppositie of coalitie belandt, dat, uh, dat zullen we zien. En um, Zien we u dan vandaag veel bij de interruptiemicrofoon? Gaat u proberen een soort weg te drijven? De verschillen tussen de partijen aan te geven? Ik, ik zal in ieder geval de positie van D66 zelf neerzetten. Wij willen dat er een stabiel en ambitieus kabinet komt. En we zien grote verschillen tussen VVD en PvdA, daar zal ik ze wel naar vragen. Tegelijkertijd ook de installatie van een paar nieuwe mensen. Heeft u als uh, fractievoorzitter een arm om ze heen geslagen en gezegd dat komt allemaal wel goed hoor? Zeker en ge vooral gezegd let op voor die uh, mensen met die microfoons. Ja, een verslag van uh, Anne de Jong. We horen Pestholt zeggen, ja, het wordt wel echt een debat. En was verslag even Wilco Boom. Uh, Goedemiddag. Wat ja. is, hallo, wat voor een debat is het nou uiteindelijk geworden? Of aan het worden? Het, het is onmiskenbaar het debat van de nieuwe verhoudingen in de Tweede Kamer. He, de verhoudingen waarbij de VVD en de Partij van de Arbeid samen een uh, nieuwe regering willen gaan vormen. En uh, dat zou best eens kunnen gaan lukken als je de verhalen uit de formatieteams hoort. Geen speel tussen de Nee, er is heel weinig tussen te krijgen... En uh, verder, ja, alle andere partijen zijn veroordeeld uh, tot, uh, tot het zijn... van een kleine partij of een hele kleine partij in de Tweede Kamer. Allemaal oppositie. Ja, En daar zitten partijen tussen die uh, de campagne ingingen... met heel andere verwachtingen. En die nog steeds diep teleurgesteld zijn over de uitslag. En de gevolgen van die uitslag voor die nieuwe verhoudingen in de Tweede Kamer. Dat geldt vooral voor de SP natuurlijk. Die dacht uh, op een gegeven moment 30, 35 zetels te gaan halen. En zeker in de regering te gaan komen voor de eerste keer. En het geldt ook een beetje voor D66, waar ze niet zulke hoog gespannen verwachting hadden over de verkiezingsuitslag, maar wel hadden gehoopt dat ze ook in de regering zouden gaan komen. Dus laten we eens even luisteren naar uh, wat fragmenten van de oppositie. Hier botsen visies die haak staan op elkaar en waarbij een compromis ondenkbaar lijkt te zijn. En naar mijn idee ondenkbaar is. Stemmers op de Partij van de Arbeid wilden juist de heer Rutte uit het torentje en niet erin. Zijn de duizend euro bonus van de VVD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 Wij blijven altijd bij elkaar, al worden we meer dan 100 jaar. Wij zijn twee vrienden tot onze laatste snik. De VVD-voorzitter wil geen kinderpardon, de Partij van Arbeid wel. Ze willen deze zaak nu in de formatie regelen. De VVD wil 3 miljard korten op ontwikkelingshulp. We zullen spoedig zien, ook hier, hoe sterk de ruggengraat van de heer Rutte is. Ja, dat is dus het geluid van de oppositie vandaag in dat debat over de verkiezingen en over het uh, eindverslag van Verkenner Kamp. En die oppositie die probeert uh, vergeefs allerlei uitspraken te ontlokken aan de VVD-leider Rutte en PvdA-leider Samson over de formatie en over bijvoorbeeld... of de BTW-verhoging nu wel of niet doorgaat... of dat uh, de forense belasting misschien toch wordt teruggedraaid. Maar ja, Rutte en Samsom zijn door de wol geverfd... en die geven helemaal geen sjoegen. Uh, Beiden zijn zich er zeer van bewust... dat elke uitspraak die ze in die richting doen... de formatie van een VVD- en PvdA-kabinet uh, onder druk gaat zetten. En dat willen ze niet. Ze willen juist zo snel mogelijk aan de slag met de informateurs Kamp en Bos... die aan het einde van het debat zullen worden benoemd. En uh, ze zijn zeer gedreven om er zo snel mogelijk aan te komen. Er wordt zelfs gespeculeerd over een termijn van weken. Maar dat zou wel heel bijzonder zijn... want in Nederland is het altijd een kwestie van vele maanden. Oké, okay, Wilco Boom, dankjewel. Paul Jansen, uh, uit de fragmenten te horen die Wilco liet horen... als dit nou de toon van de oppositie is... dan wordt het een eitje voor het nieuwe kabinet. Ja, het is een beetje alsof... Uh... Rutte en Samsom net verkeering hebben. En alle andere kinderen op school zeggen dat ze dat vooral niet moeten doen. Ja. En venten er dan nog eens uit wat er zo onverstandig aan is. Maar zij weten ook wel, de oppositie... dat, uh, dat deze formatie echt een serieuze poging gaat worden. En dat ze eigenlijk uh, langs de kant van de, van de weg moeten staan... en niets meer kunnen doen... Dan toekijken en dus zie je de ene partij, zie je nog eens even een knieval maken richting de kiezer. En zeggen: Ja, we hebben het niet goed gedaan, Joran de Sap van GroenLinks. En ik vond ook toch ook de PVV, waarvan ik toch wel had verwacht dat hij er even flink hard in zou gaan. Oh, ja. niet één keer geïnterrumpeerd. Heel nederig. Uh, ja. Wel een aankondiging, we gaan hard oppositie voeren, maar absoluut niet stevig op dit moment. En aan de andere kant, natuurlijk, uh, de SP-leider Roemer die er toch wel een beetje sneu bij stond... en toch heel duidelijk bezig was om nog te waarschuwen aan de PvdA... begin er niet aan. Maar wat voor en... de sneu aan? Hoe, hoe zag je dat? Wat, wat... Nou, je merkte duidelijk dat, uh, dat hij nog eens uh, ging uitventen... nou, we hadden toch eerst uh, over progressief moeten gaan... en hij hengelde nog even nadrukkelijk naar waarom de PvdA de SP... Uh, niet meeneemt in, uh, in een avontuur... hoewel de SP zelf met het advies zichzelf eigenlijk buitenspel heeft gezet... Hmm. Um, en, en ja, de SP wil toch wel, wel duidelijk maken dat de VVD niet de eerst aangewezen zou moeten zijn voor een coalitieverzoek. Maar de laatste, wat op zich ook logisch is gezien wat Samson, wat Samson gezegd heeft in de campagne. Lieke Smit, dat vraagt even om een reactie van jouw voorzitter van Rood, een jonge organisatie van de SP. Nou ja, ik wil me wel aansluiten bij de laatste opmerking van de heer Jansen. Waar die zegt, uh, het is ook wel logisch als je kijkt naar de campagne die de Partij van de Arbeid heeft gevoerd. Voordat de campagne begon is er een lijstverbinding gecreëerd tussen GroenLinks, Partij van de Arbeid bij de SP met het signaal, uh, wij gaan aan de kiezer laten zien... dat er een linksalternatief mogelijk is na de verkiezingen. En natuurlijk hangt dat af van de uitslag. Maar wij zullen daar in ieder geval alles voor doen. En nu zie je dat meneer Samson de keus heeft... of in ieder geval de mogelijkheid heeft om naar verschillende opties te kijken. En eigenlijk meteen zegt, ik ga wel met de heer Rutte in Zee... we gaan samen zorgen dat dit tot een ja. goed einde komt. Ja, maar Thijs niemand verdrietig is ook gezegd... Uh, dat zei Samson in het debat, dat vond ik wel slim. Hij zegt, nou, ik heb gezegd, ik sluit niemand uit om bij, zich bij ons aan te sluiten. Maar niemand meldde zich. Ja, Samson heeft zich daar wel handig uit, uh, gered. Hij heeft natuurlijk ook Dat heeft hij vorige week al gedaan... toen de voorkeuren kenbaar gemaakt moesten worden. Hij heeft ook laten aantekenen dat hij... graag ook, als, als er een partij zich daarbij zou aansluiten... dat hij dan ook graag zou zien dat dat de SP was. En ja. vervolgens uh, heeft Rutte gezegd... dat hij absoluut niet uh, met zowel de PvdA als de SP... Rutte haalt eigenlijk het kooltje uh, uit het vuur... voor de Partij van de, kon, van de Arbeid. Hij kon voor ons verwijzen in het debat. En die zei van, ik had het wel gewild... maar meneer Rutte heeft gezegd dat het niet mag. Meneer Rutte schoot, uh, Rutte schoot hem ook de hulp. Dat was een onwerkelijk ja. moment. moment Rutte kwam naar de interruptiemicrofoon en zei tegen Roemer... Uh, u kunt dit niet meneer Samson verwijten, u moet dit mij verwijten... want ik heb duidelijk gezegd dat uh, ik absoluut niet... met twee linkse partijen in een kabinet ga zitten. Ja, en precies Rieke. dat moment laat zien um, waar, wat Samson laat liggen op dit moment. Waar hij niet het lef heeft om te zeggen... wij gaan eens kijken of er wel een centrum-linkse variant mogelijk is. Dat laat hij vo volledig liggen. En ja, juist het moment waarop Rutte hem te hulp moest schieten... vond ik, uh, ja, vond ik heel typisch. Maar is het niet zo dat uh, hij dat had kunnen proberen? En help me even, want misschien heb ik het fout... maar dat D66 al gezegd heeft dat ze een dergelijke coalitie... dat ze daar niks voor voelden? D66 uh, heeft inderdaad nog niet enthousiast gereageerd... maar ook niemand uitgesloten. Maar dat, dat was nog een statement. Niet ik geloof, ze hebben niet een partij uitgesloten... maar net als Rutte wel een bepaalde combinatie, ja, dacht Ja, precies. Ik. En daarmee, daarmee oh, ja. dat, dat was dus wat ik net even zei... dat daarmee de SP met dat advies zichzelf ook uh, niet echt heeft geholpen. Hoewel het sowieso lastig was geweest hoor, voor de SP... denk ik, om op dit moment aan boord uh, te komen van uh, welke combinatie dan ook. Dus ja, het zal gewoon eenmaal uh, zo gaan lopen zoals het uh, nu loopt. En als de twee er niet uitkomen... Dan liggen alle kaarten weer op tafel en dan uh, wordt van alles weer mogelijk. En dan zit vooralsnog de PVA wel, uh, als ze we omkijken met de SP op de bagagedrager. En die hebben ze nog niet zomaar uh, eraf. Nee, Thijs, jij je wel eerst iets. ik nou, voor je. Er was nog een ander opmerkelijk moment waar Samson naar de interruptiemicrofoon kwam en tegen uh, Roemer zei. Uh, uh, als je goed kijkt, dan zijn de verschillen tussen de SP en D66... op een aantal punten, marktwerking in de zorg, de arbeidsmarkt... net zo groot als die tussen de PvdA ja. en de VVD. Hoe komt het dan dat u dan wel uh, he, denkt met D66-zaken te kunnen gaan doen... maar niet denkt dat de, uh, dat ja, de VVD... Dat zeker en... een sterk punt, uh, uh, -Smit. Uh, Ja, Alleen het grote verschil... Het grote verschil is dat um, D66 een relatief kleine partij natuurlijk is gebleken, uh, vergeleken met de Partij van de Arbeid en de VVD. En als je de Partij van de Arbeid en de SP wel samen zouden werken... dan kan je daar wel een groot linksblok vormen tegenover een wat kleinere D66. Mm -hmm. Terwijl de Partij van de Arbeid en de VVD zo goed als even groot zijn. Dus die verhoudingen daar heel anders liggen. Ja, zeg, we doen nu net alsof, dit, uh, alsof het eigenlijk helemaal nergens over uh, ging en een gelopen race, et cetera, et cetera. Er was toch een moment, maar misschien zie ik dat verkeerd Thijs, dat... Uh, Samson het toch een beetje moeilijk kreeg. Namelijk toen hij werd doorgevraagd over de BTW. U heeft beloofd om die te gaan verlagen. Dat moet per 1 oktober. U wist natuurlijk van tevoren dat per 1 oktober we helemaal geen nieuw kabinet hebben. Wat gaat u eigenlijk doen? Daar kwam toch geen antwoord op. Nee, daar kwam het, het antwoord was niet heel overtuigend. Het, was, het is nog geen 2 oktober, hij kwam eruit. Je ja, liet het een en... beetje in het midden of je er nog wat aan ging doen. Dat gaat er ja. natuurlijk nooit lukken. Nee. Uh, wat het wat minder erg voor hem maakte, is natuurlijk dat het verwijt gek genoeg kwam... van de partijen, het CDA en D66... die zelf die BTW-verhoging in het Lent Akkoord hebben afgesproken. Ja, dus... maar hij zei, u heeft het beloofd. En u moet het dan gaan waarmaken. En hoe gaat u het doen? Ja, dat is waar. Ja. Daar, daar eh, moest hij toch inderdaad een beetje baksel halen. En dat was inderdaad niet zijn sterkste moment, maar... Uh... Aan de andere kant is het ook zo dat uh, er werd hem ook verweten door Buma... bijvoorbeeld dat hij uh, met polarisatie in de laatste week van de campagne de toon had gezet. Uh, dat kon hij toch vrij eenvoudig weerleggen dat dat niet zo was. Want Samson heeft een hele campagne wat je er ook van vond, vrij consequent juist geprobeerd... om een beetje boven de partijen te ja. staan. Mm. Behalve met zijn uitgehaal over het rechts- en rotbeleid. Ja. Uh, ja. Nou, oké, okay, Paul, jij zei ook al, Paul Janssen, uh, net... het is gewoon duidelijk, VVD en Partij van de Arbeid gaan dit doen. Uh, gaan dit in elk geval proberen. Ja. En die chemie is er in elk geval. En dan wordt er altijd gezegd, dat is oh, het ja. belangrijkste. Nou, dat, wordt ook, dat zegt iedereen, <laughs> dat de chemie tussen ja, de iedereen, de er iedereen is. Ja, iedereen papegaait elkaar na. Nou, Daarom ik dan... vraag ik het jou maar eens even. Uh, als, uh, als een afwijkende papagaai of uh, met een andere kleurencombinatie. Nou, ik heb, ik heb de chemie uh, niet echt kunnen ontdekken... Van wat wij uh, op de bühne uh, allemaal zien. Maar uh, kijk, er wordt zo vaak gezegd... Uh, Waar dat kijk ge jij dan naar, als je niet naar, naar de bühne bu kijkt? Nou, ik kijk naar wat ze, wat ze laten zien. En ik heb nog niks gezien, behalve mooie woorden. Laten we niet vergeten dat het gevallen kabinet... Uh, van VVD-CDA, gedoogd door de PVV... daar hebben we toch anderhalf jaar lang elke week moeten horen... dat de onderlinge verhoudingen tussen Wilders, Verhagen en Rutte zo goed waren. Ja. Toch hebben ze het maar anderhalf jaar uh, gered. Dus het zegt mij niet zoveel... Al die mooie woorden nu weer okay. over chemie. Ik, ik wil het eerst wel eens zien. Uiteindelijk komt het toch, toch op neer uh, wel hoeveel, hoeveel je elkaar gunt. Dat kan ook gewoon een rationele beslissing zijn. En als ik de partijen nu hoor zeggen... dat ze eigenlijk een uh, regieakkoord op hoofdlijnen willen sluiten... dan hou ik mijn hart vast, want dat is altijd een... Uh, uh, dat komt erop neer dat heel veel problemen eigenlijk worden doorgeschoven. Ja. En dat je vroeg of laat toch uh, tegen problemen aanhikt. En we weten nog uit Balken en de Vier... waar het niet uh, oplossen van de losse eindjes toe kan leiden. Ik hoef alleen maar ontslagrecht of Irak te noemen. En iedereen herinnert zich nog wat ja, van europa even, dat inderdaad. heeft gegeven, ja. bijvoorbeeld. Ja, dat thuis, dat gunnen aan elkaar. Hè? Dat, dat, misschien zou Paul zeggen ook, iedereen pappagaait elkaar dat na. Dat ze elkaar, want in debat is het ook nog gezegd, Daar gaan elkaar dat gunnen. Samson ja. zei het, Rutte die zei het. Geloof jij het? Nou ja, het zou wel interessant zijn als ze inderdaad gaan doen wat ze hebben aangekondigd. Namelijk dat ze geen waterige compromissen gaan sluiten, maar echt gaan uitruilen. Dus dat het PvdA zegt, nou de VVD mag een stevig veiligheidsbeleid voeren. En dan krijgen wij geld voor duurzaamheid en we En nog zoiets. en we gaan niet te veel hakken in ontwikkelingssamenwerking. Maar iets gunnen is iets anders dan chemie. Dat wil ik wel hier chemie... Nee, de chemie hebben we nu alweer in de schoven. Dat gaan we niet meer gebruiken. Tenzij in een andere context. Nou, daar wil ik nog wel één ding over zeggen. Nee, die chemie... Mijn inschatting is dat het op zich met de chemie... tussen Samson en Rutte nog wel zou, uh, zou moeten lukken. Maar dat het eigenlijk veel interessanter is... wat er in de tweede ring gebeurt. De mensen om de beide leiders heen. En uh, daar, iemand als Rutte is natuurlijk, heeft zich een pragmatisch bestuurder getoond... Ja. die bereid is veel weg te geven om uh, aan het roer te kunnen zitten. Iemand als Stef Blok is veel meer een ideoloog, een liberale mm. ideoloog dan Een fractieleider is dat. En ja. die wordt medeonderhandelaar. Uh, ja. Samsung heeft een partij eigenlijk die traditioneel snel ontevreden wordt als er uh, het allemaal niet gaat zoals ze willen. Die willen sowieso altijd meepraten. Ja, ja er die die worden ook veel meer, mensen op, veel meer mensen op de hoogte gehouden bij de PvdA de komende tijd dan bij de VVD dat zou nog wel eens het spannendst kunnen worden. Maar het, het, het, het lijkt erop, althans dat lees je vanmorgen in een analyse... het feit dat hij zich laat bijstaan alleen door, door Dijsselbloem... Dat geeft, dat geeft al aan dat ze daar niet hele grote groepen mensen bij gaan betrekken. Nee, dat is ook gedaan vanwege 2010, de ervaring van Paars Plus... toen je dus een hoofdonderhandelingstafel had... en daarnaast nog een heleboel bijtafels... Ja. Uh, waar ook op dossiers werd onderhandeld. Nou, dat werd één grote ja. rommel. Uh, ruzies, er uh, moesten weer bemiddelaars worden aangesteld... Hè, bij een van de tafel waar het over infrastructuur ging... om uh, notabene de heer Samsom en de heer Abtroot uit elkaar te houden. Dus uh, ze hebben daar wel van geleerd, dat moet je niet doen. Hou de club klein. Mm -hmm. Maar ik blijf er toch op wijzen dat het Katshuis met de goede gemie, met de kleine clubs... het heeft zeven weken geduurd en het is in één grote ellendige geëindigd. Ja. Lieke Smits, als je zo naar dat debat kijkt... Hè, en Rutte die komt dan voor uh, Samsom op, je zou het ook een beetje als iets neerbuigends kunnen uitleggen als je kwaad wil. En journalisten willen dat meestal. Maar, <lacht> maar, maar Goed, als jij... Ik ga, als je als het, heen, ik ga even iets anders doen. <lacht> <lacht> maar als jij daar nou zo naar kijkt en je proeft dat... Hè, ben je dan nog steeds heel erg eens met Roemer... die zei, dat kan nooit wat worden? Of denk je, nou... Nou ja, ik, ik denk dat als die beide mannen graag genoeg willen... Eh, dat ze daar wellicht wel uit kunnen komen. In ieder geval voorlopig. Maar het feit dat ze dat zo graag willen... vooral vanuit de kant van de Partij van de Arbeid... vind ik eigenlijk een grote schande. Als je kijkt naar het, het programma van de Partij van de Arbeid... voor deze verkiezingen, dat was ongelooflijk sociaal. Dat zat heel dicht bij het programma van de SP... Hm. En dan zeg je nu dus binnen twee dagen, want dat was vrijdag al bekend... wij gaan het proberen met de liberalen. En er wordt steeds gezegd, ja, de mensen hebben gekozen... dus ze moeten nu samen verder. Ik vind dat eigenlijk een beetje onzin. Want je ziet dat de mensen hebben gekozen... ofwel een groot deel van de mensen heeft gekozen... om Rutte's beleid door te zetten. Een ander deel van de mensen heeft gekozen... voor een sociale uitweg uit de crisis. Ja. Dus het is de en dat zijn twee hele kant andere kanten. Ook. En dan ja. nu zeggen we, gooi dat op één hoop... en er ja. komt een soort Compromis ja. uit. Ik vind dat ja. wel vreemd. Nou ja, um, zoals dat dan heet op de radio, we wachten het af. Even een Punt. Vanmorgen maakte de Volkskrant een enorm nummer van het feit dat uh, de Tweede Kamer moet een soort afspiegeling van de bevolking moet zijn. Ik weet niet waar dat staat, maar dat beweren ze dan. En dan constateren ze vervolgens dat het totaal niet het uh, geval is. Ik heb zomaar het vermoeden dat als je in die historie gaat kijken, dat het nog nooit het geval is geweest. Wat denk jij daarvan? Nou ja, uh, in de, de 19e eeuw was dat zeker niet het geval... met al die uh, aristocraten in het, uh, in, de, in het parlement. Toen ze elkaar nog so, ouderwets uh, met sabels te lijf gingen. Uh, ja, ja, maar wat er <laughs> natuurlijk wel aan de hand is... De, de, deze roep is natuurlijk uh, niet zomaar ontstaan. Die is ontstaan na 2002, na de revolte van Fortuyn... en het idee... Uh, dat hier in Den Haag een club mensen, het landregeer... die volledig de touch zijn kwijtgeraakt... met, uh, met, met wat er onder de gewone bevolking leeft... die allemaal een universitaire graad hebben... terwijl uh, 60% van de Nederlandse kinderen op het VMBO zitten. Om, mm -hmm. om maar iets te noemen. Dus op zich is het, uh, is, het, is het ook wel een nobel streven. De vertrokken Kamervoorzitter Gerlie Verbeet... heeft het een aantal ja. keer uh, ook gezegd dat, dat het zou moeten. Maar ik denk dat het ook niet... Het, geen toeval is dat er uh, nu ook weer zoveel hoogopgeleide uh, uh, mensen zitten... omdat het inmiddels zo'n ingewikkeld proces geworden is. Maar waar is het, het Kamerlidmaatschap ook... is... Uh, ja. Ook bij de SP, hè? De, viel de heel SP, erg op. Ja, voor... Allemaal hoog ja. opgeleid. Ja, en ik zie dat eigenlijk ook wel eens een groot compliment. Want tegelijkertijd zijn we wel de partij... die veel in het land is, veel op straat... veel in gesprek met mensen... en waar veel lager opgeleide mensen zich wel heel erg tot aangetrokken voelen. Dus je vindt het ja. belangrijker dat mensen zich daarin herkennen... dan dat er ook een bankwerker in de kamer zit? Ja, ja. natuurlijk. Ik ben, ik ben het wel meteen... Wat, wat er net werd gezegd... dat het een heel mooi, een nobel streven is om, de, om daarvan uit te gaan. Maar je ja. ziet in de praktijk dat dat niet zo werkt. En ik denk dat het belangrijkste is... dat de feeling met de mensen er in het land is. Het zijn niet voor niks vertegenwoordigers van het volk. Ja. Dus dat moeten ze ook doen. Ja. En nou ja, als ze dan hoger opgeleid zijn, dan zit mm -hmm. ik daar... Is in. het ook namelijk niet de gekke aanname dat hoger opgeleiden... überhaupt geen feeling met de samenleving zouden kunnen hebben? Dat alleen een bankwerker een bankwerker kan begrijpen nou, als, dat, als dat de aanname is, dan is dat wel merkwaardig. Maar ik denk dat het er inderdaad om gaat dat mensen uh, graag politici zien waar ze zich in herkennen. En dat hoeft helemaal niet iemand te zijn van uh, met dezelfde kleur haar, of dezelfde opleiding, of dezelfde. Nou, noem het allemaal maar op. Dus nou, gezeur, uh, dat vind ik ook weer zo flauw. Maar ik het lijkt me nou niet. Uh, het lijkt me een beetje, beetje, beetje klein dat het alleen maar hierom gaat. Ja, oh. als er verder als niks de hand, Als dat het probleem was, dan komt dat met het kabinet wel goed, zou je haast zeggen. <laughs> Even iets anders nog over de voorzitter. Hè? Dan moet er, volgende week wordt er een nieuwe voorzitter gekozen. Mevrouw Verbeet, die stapt op. Ja. Uh, vinden jullie dat nog interessant? Uh, wie ja, daar komt te uh, zitten? Poppetjes. Oh. Ja, dat is een Haags gezelschapsspel. Ger. Maar daar Is het ook interessant geweldig. voor de werking nou. van het parlement? Paul. Nee. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Ja, okay. Leg -le uit waarom je het <laughs> toch leuk vindt. Nou, het is, kijk, dat geldt net zoals met uh, dat iedereen graag wil weten wie er in het Nederlands elftal speelt of uh, wie er in het kabinet maar dat zit. dat vind ik en wel zo. van het allergrootste belang. Nou, dat, ja. uh, dat, daar, ja. daar, daar, daar kunnen we ook een hele boom over opzetten. Maar kijk, wie de Kamervoorzitter is, dat maakt uiteindelijk denk ik voor de gemiddelde Nederlander niet uit. Het is, het is wel even... Aardig nu, omdat er weer een heel, heel spel achter de schermen wordt gezet van welke partij wel welke partij niet, gaat de VVD het gunnen aan de PVDA. Nou, de, de VVD gaf daar signalen over af dat ze het misschien wel zouden willen laten lopen naar de PVDA met oog op de formatie en omdat de VVD al de Eerste ja. Kamer heeft in de CDA, de Raad van State. Maar nu is weer gisteren gezegd dat uh, dan mevrouw Ariep, die de kandidaat van de PVDA ja. is, dan weer niet zwaar genoeg, genoeg is. Vindt dus, de VVD? Vindt de VVD, dus ja. komen ze met een eigen kandidaat. Er was een tweede kandidaat, uh, uh, waarschijnlijk binnen de VVD, de heer Elias, maar die gaat. Gaat het in ieder geval niet doen, heeft hij uh, nou. net bekendgemaakt. Heeft hij tegen ons ook wel eens gezegd? Ja, twee weken ja. geleden. Ja. Die ja. wist ook helemaal niet waar het verhaal nee. vandaan kwam, Reddy. Ja, ja. En dan hebben we nog ja? de heer schouw van D66. Ja. Dus okay. die die zou, maar een, die, die zijn... zou wel eens... Maar jij zei, we hadden elkaar aan de telefoon thuis. En jij zei toen, uh, uh, sinds 2002 is de vrije kwestie. Er komen allemaal knijnen uit de hoed. Want je denkt dat die het wordt, maar dan wordt die het ineens. Wat, dat kan nou ook weer. Absoluut, het is eigenlijk iedere keer een verrassing geweest. In, na 2002 hebben ze gezegd, de Kamer gaat echt weer zelf kiezen. En het werd steeds de kandidaat uh, die niet door het partijestablishment naar voren geschoven werd. Ook verbeterd. We zijn, we zijn het allemaal weer vergeten. Maar was eigenlijk niet de kandidaat van de Partij van de Arbeid. Die wilde mevrouw Hamer ja. naar voren schuiven. En zij werd het. Dus ook nu zou het weer eens heel anders kunnen lopen. Ik denk, ik dicht daarbij overigens de schaal van D60 ook nog wel kansen toe. Ja? Uh, al is het maar omdat er denk ik bij die veel kleine partijen een beetje uh, angst bestaat. dat we straks en een VVD-kamervoorzitter hebben en een VVD-premier. en dat dat iets te veel van het goede is. Of Jan de Wit van de SP als troostprijs: een geloutende man als Jan de Wit. Nou, ja. niet. Zou kunnen, toch? Het um, zou kunnen, maar nee, ik verwacht het absoluut niet. Hmm. Um, volgens mij hebben wij nu uh, 15 hele geschikte Kamerleden... en die gaan met veel plezier uh, hun nieuwe periode in. Ten slotte even nog heel kort. Paul en Thijs, gaan we hier de komende weken in het panel praten... over uh, hoe de informatie in de formatie loopt Of begint de radiostilte zoals we die kennen uit het Katshuis vanaf nu? Nou, dat kan oh. allebei. We kunnen hierover praten, maar we weten waarschijnlijk niks. Als, het goed, als de formatie goed loopt, hoor je niks... Als het moeizaam gaat, of ja. ze zijn eruit. Dat zijn de twee momenten dat, je, dat de dingen gaan lekker. Wilke okay. had, had het over weken. Ik, we, gaan, we gaan sowieso praten. Uh, maar of dat over veel substantieels is, dat moeten we nog maar zien. Dat ligt aan de partijen, wat, ze, ja. wat, er, wat eruit komt. Oké. Okay. Thijs Niemansverdiet hoorde u als laatste van NRC Handelsblad. Paul Jansen van De Telegraaf en Lieke Smits van Rood. De jongere organisatie van de SP. Heel hartelijk bedankt. In Hilversum, Lucella Carassel voor het Radio 1 Zeker. En behalve de politiek hebben we aandacht voor het slinkende Noordpoolijs. En misschien hebben jullie daar ook wel over gehoord over dat feest in Haar. Ik vind het echt een 2012 verhaal. Ja, nou. Een meisje die een uitnodiging op Facebook had gezet voor een feest morgenavond. Er dreigen duizenden <laughs> mensen te komen naar haar huis. Nou, zij laat vandaag weten dat ze morgenavond niet thuis is. Oh. Uh, de gemeente die vreest nu ongeregeldheden, want waar moeten al die bezoekers dan naartoe? Dus ja. die uh, worstelt, hoopt op een oplossing en wij hopen de gemeente zo te horen hoe ze dat gaan regelen. Wij ook. Dat na het nieuws van half vijf. En dat krijgt u van E. Wouter Jong. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een luchtaanval van het Syrische leger op een benzinestation... zijn tientallen mensen omgekomen, meldt een Syrische mensenrechtenorganisatie. Ooggetuigen zeggen tussen de 30 en 50 doden. De aanval was in de noordelijke provincie Raqqa in een dorp bij de grens met Turkije. Het grootste deel van de Floriade is uit voorzorg ontruimd... vanwege een grote brand in Blerik, dat is bij Venlo. De brand woedt op het terrein van een recyclingbedrijf... waar lege inktpatronen liggen. De rook trekt ook over de snelweg A67. De brandweermeten of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. In het Kamerdebat over de verkiezingen hebben verschillende partijen kritiek op de mogelijke samenwerking tussen VVD en PvdA. Later vandaag zullen de informateurs Kamp en Bos worden aangewezen. SP-leider Roemer herhaalde dat hij graag een rol had willen spelen. En volgens CDA-leider Buma is er nu een beeld ontstaan van twee Kemphalen die ineens vrienden zijn geworden. De dekkingsgraad van de pensioenfondsen is de afgelopen maanden weer verbeterd en staat nu op 97 procent. Dat is nog ruim onder de minimumnorm van 105 procent. De pensioenfondsen moeten nog steeds maatregelen nemen, zoals de verhoging van pensioenpremies en verlaging van de uitkeringen. De hogere dekkingsgraad komt doordat de beurskoersen de afgelopen maanden zijn gestegen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Het is minder druk dan gebruikelijk op donderdag. Er staat in totaal 70 kilometer file. De meeste vertraging is de verkeer rond Rotterdam. Daar staan ook de langste files, zoals op de A15 Europoort richting Rotterdam. Voor het vaanplein 6 kilometer. De A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 kilometer. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Die is dicht tussen Maasluis en Maasdijk. Pika 3 wil graag uw aandacht.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 Goedemiddag, het ging er niet zo vriendelijk aan toe bij de linkse partijen vanmiddag in het Kamerdebat. GroenLinks vindt dat de PvdA cynische politiek bedrijft bij bijvoorbeeld de btw-verhoging... De SP vindt dat de PvdA's in de kou laat staan. Samson zegt dat dat aan de SP zelf ligt. Zo meer over dit debat. En er is nog een andere verkiezing. Behalve Ariep willen ook Kamerleden Schouw en van Meeltenburg Kamervoorzitter worden. We hoorden daar net over bij de VPRO, horen ze straks, waarmee zij hopen te winnen. Kortom, veel politiek vanmiddag. We zijn er tot half zeven vanavond.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 Wij zijn twee vrienden tot onze laatste snik. Geïnspireerd door Danny Christian en Hans Andringa. jij ja, volgt het debat. Hij heeft het hier over uh, Rutte en Samson. Ja, de twee nieuwe vrienden in politiek, Den Haag, VVD en uh, Partij van de Arbeid. En, en, en, en daardoor was het op links niet zo gezellig vandaag? Nee, want uh, zo'n verkiezingsuitslag die leidt er natuurlijk altijd toe... dat je winnaars en verliezers hebt. En uh, soms zijn er partijen die denken voor de verkiezingen... na die verkiezingen, dan gaan we samen iets leuks doen. En dat gaat natuurlijk niet... Niet altijd door. En een van de partijen die toch teleurgesteld is... dat is de SP, bijvoorbeeld. Zij hoopte natuurlijk heel lang op extra zetels. Die hebben ze niet gekregen. Ze hoopten na de verkiezingen nog... dat ze samen met de Partij van de Arbeid mee konden doen aan een linksblok. Ook dat ziet er nu niet naar uit. Dus vanmiddag spoot de frustratie er wel uit bij Emile Roemer. Veel SP-sympathisanten hebben alsnog gekozen om PvdA te stemmen. En natuurlijk betreur ik dat. Maar gezien de omstandigheden die gecreëerd zijn, snap ik wel hoe dat gegaan is. De Partij van de Arbeid heeft mensen een programma voorgehouden... dat erg veel weg had van het SP-programma. Dat mag. Hoe meer partijen dat doen, hoe liever ik dat heb. Maar daarmee heeft hij wel een hypotheek genomen om die linkse kiezer. En ik roep de heer Samson aan op erg goed voor die SP-sympathisanten te zorgen. Want hij heeft ze slechts... Te leen. te leen gekregen van de SP. Het zijn eigenlijk onze zetels, dus zorg er dan tenminste voor, al doe je het zonder de SP, zorg er dan voor dat die kiezers die je te leen hebt van de SP, dat die ook bediend worden in dat mogelijk nieuwe kabinet van Partij van de Arbeid en VVD. Ja, en je merkte ook wel bij D66, de ChristenUnie, GroenLinks... dat er de nodige kritiek was op Samson. Want had hij niet bijvoorbeeld beloofd dat die btw-verhoging... dat die niet door zou moeten gaan? Nou, daar wilde Samson zich vandaag helemaal niet op vastleggen. En dat leidde er onder andere toe dat uh, GroenLinks Samson verweet... dat zijn handelswijze leidt tot politiek cynisme. En zo waren er meer teleurstellingen te beluisteren vandaag, Lucella. Ja, ook oprecht, merkt hij daar ook teleurstelling? Ja, dat uh, zag je ook wel, hoewel dat uh, iets anders gaat. Je merkt bij uh, bijvoorbeeld het CDA een zekere nieuwe, nieuwe frisheid. We zijn los van al die verantwoordelijkheden met een moeilijk lopend uh, kabinet... en we gaan het nu op onze eigen manier doen. Maar daar natuurlijk ook wordt gekeken naar beloftes over BTW, over forense -taks. Wat blijft er over van dat uh, zwaar bevochten vijfpartijenakkoord? Daar maken meerdere partijen zich toch wel uh, zorgen over... En als je kijkt naar de vroegere gedoogpartner, Geert Wilders... Nou, die schetste eigenlijk heel duidelijk zijn nieuwe rol. Hij zegt, we zijn kleiner geworden, maar we hebben de handen weer vrij... en we gaan keiharde oppositie voeren. Deze twee Kemphanen worden nu de twee kapiteins op het schip van de staat. Op weg naar grote avonturen, op weg naar de nieuwe puinhopen van Paas. Voorzitter, het zal u helder zijn. De PVV kiest nu voor de oppositie. En als grootste oppositiepartij gaan wij dat waarschijnlijke nieuwe kabinet... van VVD en de Partij van de Arbeid ook snoeihard, snoeihard aanpakken. En dat allemaal jaar. natuurlijk onder de voorwaarden... dat er inderdaad een VVD en Partij van de Arbeidskabinet komt. Ja, want kreeg je al een beetje een beeld wat voor formatie dat gaat worden. Wilders heeft het over Kemp Hanen. Geven ze al aan wat ze in de onderhandelingen inhoudelijk willen bereiken met elkaar? Want er zijn natuurlijk verschillen. Er zijn zeker verschillen. En dat is ook al wel duidelijk geworden met de gesprekken... die ze met de verkenner Henk Kamp hebben gevoerd. En daar heeft de VVD bijvoorbeeld aangegeven... duidelijke afspraken te willen maken over... Bijvoorbeeld financiën en veiligheid. De Partij van de Arbeid die heeft gezegd... van sociale voorzieningen, betere inkomensverdeling. Dat zijn voor ons de belangrijke zaken. Maar wat ze deze dagen, voordat die onderhandelingen echt van start gaan... vooral duidelijk maken is... we gaan ons best doen om eruit te komen. We gaan niet te veel naar buiten toe vertellen. Er komt een klein clubje met onderhandelaars. Dus de komende dagen zullen we vaak radio stilte hebben. En Rutte bijvoorbeeld, die denkt echt dat dit een, een, een kans heeft? Ja. Ook hij gaf vandaag in het debat aan dat hij het echt gelooft dat het kan... ondanks die grote verschillen. En dat heeft alles te maken met het nieuwe bewustzijn... dat zowel de Partij van de Arbeid als ook de VVD hebben. We hebben samen een kans. Uh, en dat we daarom ook tegen elkaar hebben uitgesproken... dat je natuurlijk probeert over allerlei zaken waar je het wel over eens kunt worden... het eens te worden, maar elkaar ook iets te gunnen. En dat betekent niet altijd alles kapot te onderhandelen tot de laatste komma... Maar het kan ook zijn dat je zegt, nou, op dit punt volgen wij de Partij van Arbeid... en op een ander punt volgen we de VVD. Nou, vanuit die uh, gesprekken, uh, nog niet over de inhoud... maar meer over hoe pak je nou zo'n formatie aan... heb ik veel vertrouwen gekregen dat we die formatie succesvol kunnen afronden. Ik zag vorige week de NOS-verslaggevers... die zeiden, Nederland is zeer geoefend in het naar de stembus gaan. Ik denk dat Nederland daar genoeg van heeft... dat dit land wil dat er een stabiel kabinet komt dat de rit uitziet. Pad, daadkracht. Premier Rutte, lijsttrekker of fractievoorzitter van de VVD... natuurlijk ook nu uh, onderhandelaar uh, bij de formatie. Het debat is nog gaande, Hans. We horen later van jou uh, meer deze uitzending. Dan gaan we naar een vondst uit Limburg. Een kaak met tanden van 8 centimeter lengte is gevonden. Een stuk fossiel in een mergelgroeve. En die kaak is van een enorme mosasaurier. Dat is een prehistorisch reptiel. leefde bijna 68 miljoen jaar geleden in de zee waar nu Maastricht ligt. Trude van Rijswijk praat hierover met een opgetogen directeur... van het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Meneer Schulp, ja. dit is een hele bijzondere, wand, erg groot, maar ook heel oud. Ja, hij is nog een miljoen jaar ouder ongeveer dan de uh, oudste mosasaurussen die we tot nu toe uit Maastricht kennen. Dus we krijgen er zomaar opeens bijna een verdubbeling van de mosasaurusgeschiedenis bij in de schoot geworpen. En wat kunt u daarmee? Uh, nou, ik ben heel nieuwsgierig naar ja, de hele evolutie, de hele ontstaansgeschiedenis. Van waar komen onze Mosasaurussen vandaan? Uh, hoe zagen de voorouders eruit? En ja, de vraag is van hoe snel gaat die evolutie? Nou, en als je dan in stapjes van een miljoen jaar verder terug kunt kijken. Hartstikke interessant. En dat gaan we in de komende, het komende jaar gaan we daarmee aan de slag. Van uh, verder uitprepareren en kijken van welke, welke uh, ja, details er anders zijn. En wat er hetzelfde is. En uh, proberen om ja, die hele evolutie te ontrafelen. Want u had er al een paar, hè? We hebben een paar stukken van echt heel verschillende afmetingen... maar van, van, van deze maat, dat is wel heel, uh, dat is, dat is heel fors. Het is een hele leuke, hele interessante aanvulling... waar we heel veel van kunnen leren... en uh, ja, ons verhaal een stuk completer maken. U meent zeker te weten dat hij opgegeten is door haaien? Want het was hier zee. Bonaire, een soort, soort rode zee, een uh, tropische duikvakantie. Uh, maar waarom weet u zeker dat hij door haaien opgegeten is... en uh, dat hij niet door een collega mososaurus opgegeten is? Uh, we, we kennen heel veel voorbeelden... van van krassen van haaien op de botten van mosasaurussen. En ook als je kijkt naar van hoe ziet zo'n bot eruit als dat helemaal verbrijzeld en opgeslokt is door een grote mosasaurus. We kennen voorbeelden van hele grote mosasaurussen die kleine mosasaurussen in de buik hadden. Uh, maar wat we meestal zien is dus gruis van afgekloven botjes met krassen van haaien tanden. En ook ja, dat het verspreid ligt over een groot oppervlak van botten die wel door een haai te pakken genomen kunnen worden, maar die door een mosasaurus verleden versnipperd zouden worden. Dus haaien zijn eigenlijk altijd wel de de grote boosdoeners. Wat een beesten moeten dat geweest zijn als je zo'n dier aankomt. Een meter, meter of drie. Maar het waren aaseters, hè? dus die grote mosasaurus was al dood. Die haaien die zwommen met een bochtje om levende mosasaurus heen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Als het ik haaien was, was, zou ik dat zeker doen. Het is zelfs zo. Aan het eind van het krijt worden al die grote haaien die zijn weggeconcureerd. De grootste haai werd niet groter dan een meter of drie. En pas na het uitsterven van de mosasauriërs komen we kwamen weer de eerste grote, echt grote, idioot grote haaien... van vijf, van zes meter tegen. Hebt u de grootste die ooit gevonden is... Uh, we hebben nog een paar botten hier in de collectie... die erop wijzen dat ze nog groter werden dan dit. Er is nog een andere groep mosasaurus. Dat zijn de Tylosaurussen. En die, uh, die, zijn, uh, die zijn nog ietsje langer. Mm -hmm. En we hebben de, de prognathodon, dus BR. Uh, ons, ons, de, ja, de, eigenlijk de andere grote mosasaurus hier. Die was wat korter, maar dat is zo'n heel gedrongen dik monstertje. Dat is een soort van kruising tussen een tank en een vuilnisauto qua gebit. Zo'n heel groot krakend morselgebit waar uh, complete zeeschildpadden in versnipperd werden. Dus dat is een beetje zo'n zo, zo zo klein, zo klein uitsmijter... Zo'n bodybuilder, zo'n ja, ja. kort steen. Het was wel klein, maar wel ja, krachtig. Ja. En dit, was een, uh, dit was een wat langer gestroomlijnder exemplaar. U had een jaar te werken, zegt u. Wat gaat u allemaal doen? Uh, ruwe schatting, uh, we, we weten nog niet wat we in de komende dagen nog boven het hoofd hangen. Het gaat heel veel werk worden, want het is verschrikkelijk breekbaar bot. Het is zachte kalksteen en daartussen zit keiharde vuursteen. Dus uh, ja, wat dat betreft kun je het niet slechter treffen. Het is gewoon heel erg veel werk. En later vanmiddag hoort u bij ons nog een verslag vanuit de mergelgroeven waar deze Mosa Saurier gevonden is. Er komt een speciaal spreekuur voor Volendammers met een kinderwens. Waarom, dat hoort u zo. Eerst verkeersinformatie. Goedemiddag, Edwin Gerritsen. Goedemiddag, Lucia. Er staat de 80 kilometer file in totaal. Het is wat minder druk dan gebruikelijk. De meeste files staan rond Rotterdam. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd voor het, het Aquaduct. Vijf kilometer file, twee rijstroken zijn daar dicht... De A20 van Gouda Hoek van Holland is dicht tussen Maasluis en Maasdijk. Daar staan een vrachtwagen met een lekke band. Voor Westerlee staat twee kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Dan de Britse politiek. Vice-premier en de leider van de Britse liberaal-democraten Nick Clegg biedt zijn excuses aan. Dat wilde hij eigenlijk doen maandag op televisie... maar het fragment is nu alvast op de site van de Liberal Democrats gezet. There's no easy way to say this. We made a pledge. We didn't stick to it. And for that I'm sorry. Ja, het spijt hem, zegt Klek. dus. Uh, wij willen natuurlijk even weten waar dit over gaat. Arjen van der Horst in Londen. Uh, Arjen, waar biedt hij zijn excuses voor aan? Hij biedt zijn excuses aan voor het breken van een belangrijke verkiezingsbelofte. Uh, de liberaaldemocraten hadden juist beloofd het collegegeld af te schaffen. Dat was tot vorig jaar nog 3.500 euro per jaar... Maar eenmaal in de regering besloot de coalitie het collegegeld niet af te schaffen, maar juist te verdriedubbelen. Nu betaalt een student in veel gevallen 9.000 pond, ruim 11.000 euro. En daar biedt Kleck nu zijn excuses voor aan. Ja, terwijl die maatregel al een tijdje geleden is genomen, hij heeft dus wel even goed moeten nadenken kennelijk over die excuses. Ja, en dit is ook niet los te zien van het partijcongres... van de liberaaldemocraten dat volgende week begint. Uh, deze maatregel ja, veroorzaakt uh, veel onvrede bij de eigen achterban. Misschien kun je je nog herinneren. Vorig jaar zagen we grote, soms ook gewelddadige studentenprotesten in Londen... De studenten zeggen, en dat zijn vaak liberaal-democratische aanhangers... Ja, de regering houdt het hoger onderwijs alleen toegankelijk voor de rijke elite. Ja, dat is een gevoelige snaar, vooral bij de linkervleugel van de partij. Ja, en die onvrede rommelt altijd nog voort. En Klek probeert nu met zijn mea culpa de gemoederen een beetje te temperen. Nou, en nu heb ik begrepen dat, dat uh, universiteiten dat collegegeld mogen verhogen. Doen ze dat ook allemaal? Ja, de, het idee hierachter was dat de universiteit dit inderdaad niet hoeven te vragen uh, dat, dat vooral de topuniversiteiten als Oxford en Cambridge wel het hoogste tarief zouden vragen. Maar dat de universiteiten die wat minder goed zijn juist op prijs zouden concurreren. Nou, de verwachting was dat hooguit een kwart van de universiteiten ook daadwerkelijk 9000 pond zou vragen. De praktijk ja, die is heel anders. Meer dan de helft in de praktijk vraagt de 9000 pond. Het volle pond dus. Want al die universiteiten denken... ja, als ik niet het hoogste tarief hanteer... dan lijkt het alsof ik geen goede universiteit ben. Dus het, het pakt heel anders uit dan gedacht. Ja, en, en sorry dus, zegt Klek, uh, hij draait het niet terug. Wat, wat kan dit betekenen voor zijn positie, denk je? Zit hij nog wel stevig in het zadel? Ja, dat nog wel. Al blijkt uh, uit opiniepeiling na opiniepeiling... dat hij een van de minst populaire politici is van dit land... mede door deze maatregel. Het partijcongres heeft zich bij eerdere congressen... zich steeds vierkant achter hem en ook de coalitie geschaard. We zien dan ook nog steeds geen partijopstand. Maar ja, de excuses voor de verhoging van de collegegelden... wordt toch wel gezien als een teken van zwakte. Volgens de BBC waren zijn adviseurs dan ook tegen deze excuses. Hij deed het toch. Ja, en je ziet dan ook al snel dat er de draak met hem wordt gestoken. Luister maar naar dit clipje dat al snel op het internet de ronde ging. I'm sorry... I'm sorry. I'm sorry. sorry. sorry. Nooit wrijven in een vlek, hè, zeggen ze altijd tegen politici Arjen. Ja. Eh, dat gebeurt hier dus wel. Hè. En je, er zijn ook mensen die ook echt afvragen... wat doen de liberaaldemocraten eigenlijk nog in deze coalitie? Ze hadden twee stokpaardjes: De afschaffing van het Hogerhuis in de huidige vorm... en een hervorming van het kiesstelsel. Nou, dat laatste, dat is afgewezen in de referendum. Het Hogerhuis, de hervorming daarvan, staat ook op losse schroeven... Ja, en het enige wat ze nog bij elkaar houdt zijn de opiniepeilingen. Want als er nu verkiezingen zouden worden gehouden... en dus een breuk van de coalitie zou plaatsvinden... zouden de liberaal-democraten helemaal weggevaagd worden. En dat is de enige reden waarom je dan ook weinig opstand ziet. Arjen van der Horst was dat vanuit Londen. Volendammers met een kinderwens kunnen binnenkort terecht bij een speciaal spreekuur. Ze kunnen dan laten onderzoeken of ze drager zijn van ernstige ziektes... zoals bijvoorbeeld de Volendamse ziekte. Het is voor het eerst dat dergelijk onderzoek in Nederland lokaal op deze manier wordt aangeboden. En daar praat ik over met klinisch geneticus Merel van Maarlen van het AMC. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we eerst even naar die Volendamse ziekte gaan. Die kent natuurlijk niet, niet iedereen. Wat is dat voor ziekte? Uh, naar de Volendamse ziekte... Dat is eigenlijk officieel, heet het, uh, PCH2. En dat is een aandoening van de kleine hersenen bij kinderen... die daardoor ernstig gehandicapt zijn en meestal jong overlijden. Uh, ze ontwikkelen zich niet verder dan een kind van een week of vier meestal. En dat is dan iets wat je genetisch overgedragen krijgt van je ouders? Ik, ja, dat is als uh, beide ouders drager zijn van de aandoening... en zij allebei het foutje doorgeven, dan is het kind ziek. Terwijl, en, die, die, terwijl die ouders daar dus niet ziek van zijn... Nee, die zijn drager en daar merk je helemaal niks van. En, en komt die ziekte dan, dan vooral in Volendam voor? Uh, ja, die in, binnen Nederland is het met name in Volendam. Uh, er zijn wel kinderen uh, bekend van buiten Volendam, maar dat is heel zeldzaam. En, en waar komt dat door? Omdat er daar veel uh, intern getrouwd wordt, om het maar zo te zeggen. Ja, nou, het is, het is met name dat Volendam is gesticht door een beperkt aantal uh, ja, founding fathers, uh, families... En, Blijkbaar is een van die voorouders uh, drager geweest van deze aandoening. En uh, door de eeuwen heen komt dat nu, als je dan met elkaar trouwt, weer bij elkaar. En heb je dus een grotere kans dat als je met iemand trouwt van binnen Volendam, ook al weet je helemaal niet dat die familie van je is dat toch dat die ander ook drager is. En dat is dan wel een enorm dilemma voor die ouders. Want als je allebei drager bent, uh, wil dat zeggen dat je kind dat ook echt krijgt? Of nee. gaat dit om een kansberekening? Ja, dat is een kansberekening. En dan heb je een kans van 1 op 4, uh, dus 25 procent, op een kind met die aandoening. Ja, en, en andere ziektes waarop getest wordt? Ja, er zijn uh, drie nog ook andere zeer ernstige genetische aandoeningen waar we op kunnen testen. En uh, dat, dat zijn ook allemaal op deze manier overervende aandoeningen. Dus als je er allebei draag van bent, heb je 25 kans. En die ook in Volendam voorkomen, ja. met name. Ja. Ja. En, en, en wat biedt u de ouders vervolgens aan als, als blijkt dat ze drager zijn? Of de, de eventueel toekomstige ouders? Ja, nou het, het, het blijft natuurlijk een, een duivels dilemma. Maar uh, als je dra, allebei drager bent en je weet dat je die kans hebt... dan kan je ervoor kiezen om... Uh, om bijvoorbeeld met donorzaad uh, zwanger te worden, dus niet uh, uh, genetisch materiaal van beide ouders uh, daarvoor te gebruiken. Of bijvoorbeeld uh, uh, ja, dat, uh, met een reageerbuisbevruchting zwanger te worden en dan dat de embryo's onderzocht worden en alleen de niet aangedane embryo's teruggeplaatst worden. Dat zijn dingen om dus te voorkomen dat je zwanger wordt van een kind met die aandoening. Uh, maar je kan er ook voor kiezen om op een natuurlijke weg zwanger te worden, maar dan tijdens de zwangerschap onderzoek te laten doen. En met bijvoorbeeld een vlokkentest. En als het kind aangedaan is om dan te besluiten... tot het beëindigen van de zwangerschap. Goed, in ieder geval uh, kunnen de, de mensen die graag kinderen willen... naar het spreekuur om daar uh, meer informatie te krijgen. Merel van Marlen ja. van het AMC, dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goeiedag. wat van van Haarsma-Buma ook nog kunnen uitzoeken... in plaats van Danny Christian. Brian Ferry, let's stick together. Danny Christian is het natuurlijk. Um, tijd voor het weer. Het is zes uh, minuten voor vijf. Marco Verhoef, goedemiddag. Goedemiddag. Koud. Koud, koud, koud. Ja, ik heb me al omgekleed in mijn nette kleding. Maar ik heb de hele dag met een vest aangelopen. Koude handen, koude voeten. Dat betekent het gevoel dat je ziek wordt. Maar ik denk dat het toch gewoon aan het weer ligt. Inderdaad. En, en hoort dit bij de tweede helft september? Zo'n 10, 11 graden waar het uh, op sommige plaatsen was? Nou, het is iets warmer geworden hoor. Uiteindelijk is de temperatuur toch nog gaan oplopen. Uh, begin van de middag was het soms maar 12, 13 graden. Maar op die plaatsen is het nu ook een graad of 14 geworden. Uh, dus wat dat betreft loopt het nog wel op. Maar normaal je dramatisch doen, het... nee, sorry. Maar maar ja, goed, normaal is 18 graden. Dan zit je er toch nog 4 graden vanaf. Hè. Dus wat dat betreft is het wel gewoon echt koud. En eh, ja, het doet ook gewoon een beetje kille gaan. Want op plaatsen waar die temperatuur niet oploopt... is het ook bewolkt, valt zelfs af en toe wat motregen. Ja, en dan is het toch een klein beetje herfst. En verwacht je dat ook voor morgen? Deels wel en deels niet. Het noorden van het land uh, heeft gewoon geen goede papieren. Daar lijkt de bewolking te overheersen. Met wat regen of motregen. En ook een matige tot vrij krachtige wind. In het zuidoosten van het land is een heel ander verhaal. Staat bijna geen wind, neerslag niet aan de orde. Misschien ook een beetje zon. Ja, dan loopt de temperatuur daar ook verder op. In het noorden wordt het 16 graden, in het zuiden zuidoosten 18 of 19. Want we zouden naar een wat mooier weekend gaan. Staat dat nog steeds? Ja, er zit een mooie intermezzo aan te komen. Alleen de weermodellen die maken dat die periode steeds korter. Uh, zaterdag trekken de laatste bui het land uit. Daarna wordt het droog, gaat het opklaren, de zon gaat schijnen. Maar ja, dan komt zondag er alweer een nieuwe storing dichterbij... met in de loop van de dag toenemende bewolking en regen. Dus die mooie periode die wordt echt wat korter. Maar hij komt wel. Hij komt wel. Marco Verhoef, dankjewel. We gaan naar het uh, nieuws van vijf uur straks. Daarna zijn we terug. Dan gaan we terug naar Den Haag... waar het debat over de formatie en de verkiezingsuitslag aan de gang is. Of misschien net is afgelopen, gaan we zo horen. En u hoort waarom Gerard Schouw en Anouska van Miltenburg graag kamervoorzitter willen worden. Ze gaan met Gadisja Arip van de PvdA strijden om de opvolging van Gerdy Verbeet. Tot zo. Vanavond BNN Today. Ja, wat, wat valt in te lachen bij jou, Frank? Op de redactie, voel ik me af. De Het wordt altijd lachen bij jou. Ja? Ja, ja, is... Vanavond om half negen op Radio 1. Iedereen zit altijd vrolijk naar me te kijken op het moment dat ik mijn mond open Luister en kijk mee.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 Het ondernemerspakket internet en bellen. Af en af 30 euro per maand ex-BTW. Dit is Radio 1.